Vanaf vandaag kunnen delen van internationale wateren worden aangewezen als beschermd zeereservaat. Dat staat in een wereldwijd oceaanverdrag dat vandaag in werking treedt. De bedoeling is dat in 2030 zo'n 30% van de zee beschermd is. Dat is nu 8%. 83 landen steunen het verdrag. Nederland is daar nog niet bij.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 Het weer in het westen en noorden van het land is het overwegend bewolkt. Vanmiddag zijn er perioden met zon afgewisseld met sluierbewolking. Het wordt 8 tot 12 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op lichte vorst in het binnenland. In het noordoosten kans op mist of nevel. Morgen wordt het 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, 3 over elf alweer bij ZFM. En uh, tegenover ons zit de uh, wethouder Lars Carré. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ja, we gaan het hebben over, uh, over de kinderen. Ja, het preventiemodel, waar je eigenlijk al best een tijdje mee bezig bent. Ja, uh, zeker. Uh, volgens mij hebben we in drie, 2023 de kick off, off ja. gegeven... van het uh, Zandvoorts preventiemodel. En uh, sindsdien zijn we daar hard als gemeente... maar voornamelijk eigenlijk alle partners uh, in Zandvoorts... zijn we daar druk mee bezig. Wat ja. houdt het precies in? Ja. Nou ja, we maken het steeds uh, breder... omdat we steeds ja. merken dat er steeds meer partners uh, aansluiten. Maar in ja. basis is het begonnen omdat we zagen in negatieve zin... dat jongeren in Zandvoort heel veel middelen gebruiken. Heel veel alcohol en drugs. Vergeleken met de rest van het land, toch? Vergeleken met de rest ja. van het land. Daar scoorden we als uh, gemeente Zandvoort gewoon heel slecht op. En we zagen dat gewoon... Want nou, dat is data en uh, cijfers. Maar we zagen het in Zandvoort ook gewoon uh, terug. Uh, uh, jongeren die uh, uh, uh, overlast gaven... Hinder, uh, waarvan we van huisartsen signalen kregen. Ja, dat er uh, leerachterstanden ontstonden. Schooluitval. Door in basis, als je toch uh, alcohol en drugs oh, dus het gebruik. Was niet, het was dus niet eigenlijk wat ik dan denk. Er komen in de zomer natuurlijk heel veel jongeren hier. Maar die wonen niet in Zandvoort. Maar die hebben dan natuurlijk ook... Hoog alcoholgebruik. Maar dat is niet meegenomen. Het is echt puur. Dit gaat van echt de over de Zandvoortse ja. bevolking. Over de jongeren die in Zandvoort wonen. Ja, ja. En natuurlijk speelt het toerisme daar wel ja, een, ja. Een, een rol in. Want onze jongeren komen. Uh, in grote nou ja, mate. sneller in aanraking met alcohol en drugs. door het ja. toerisme wat we hier in Zandvoort en hebben. En alle feesten die er zijn. En, en alle feesten. Ja. En uh, ouders die uh, veelvuldig in. De horeca werken. Dus als je thuis komt uh, na school om uh, drie, vier uur middags. En je ouders werken in een restaurant of een strandtent. Uh, nou, die zijn er dan niet. Uh, kom maar even naar het restaurant ja. of de strandtent toe. Om aan het aan tafeltje je huiswerk te doen. Maar ja, als je vooruit kijkt. Dan zie je de dienbladen bier. Zie je het strandpap je je Welke leeftijd praten we dan? Nou, we wij. Om, we zijn begonnen met eigenlijk de, de jonge tiener, dus zal zeggen van 10 tot 18, mm -hmm. maar we zakken nu al af. We hebben uh, uh, contacten met basisschooldirecteuren. Nou, Juf Karina zit naast me, ja. dus die kan het bevestigen ja. uh, of niet. Maar er zijn signalen van bepaalde scholen dat het al vanaf vijfjarige leeftijd nee, joh. Dat, dat daar signalen uh, gebeuren dat we, Bizar. Nou, ik zeggen, niet willen. Dus we uh, ja. En waarom ja, maar... hebben jullie dan voor het IJslands model gekozen? Nou, omdat dat een bewezen model is. Het, het IJslands preventiemodel is zoiets wat, wat meer dan 30 jaar uh, uh, werkt, aantoonbaar werkt, waar ontzettend veel data van is, waar ook gewoon in IJsland geëxperimenteerd is wat werkt wel, wat werkt niet. Um, dat vanuit IJsland eigenlijk. Nou, de wereld overgegaan is... ook in Nederland terechtgekomen is... ook hier een aantal pilots gedraaid zijn. Ja. Nou, en wij hebben er het... Zandvoorts preventiemodel van gemaakt. Omdat grotendeels... sluiten wij precies aan... bij het IJslandse preventiemodel. Maar er zitten wat kleine dingetjes... waarvan we zeggen... Dat, dat zal in Zandvoort net niet zo werken. Of daar moeten we even yes. iets anders op zetten. Omdat wij toch... Nou, Zandvoort, ja. Nederland zijn... en niet IJsland... Dus we doen er een eigenwijs Zandvoorts sausje overheen. En zijn er dan al um, ja, gemeentes die naar Zandvoort komen? Omdat ze ook die problematiek hebben, komen ze dan wel naar het Zandvoorts model, preventiemodel kijken? Of praten erover? Uh, er zijn gemeentes naar Zandvoort uh, geweest, maar Zandvoort is ook naar andere gemeentes okay. geweest. Dus we hebben wel een netwerk met een aantal gemeentes waar we... Van elkaar, leren, ja, van elkaar leren. Ja, van elkaar leren. En, en, en uh, data uitwisselen. En gesprekken met elkaar voeren. Hoe doe jij het? Hoe doe ik het? Waarom werkt het bij mij niet? Bij jou wel? Nou. Ja. Ja. Wat, maar, maar we zijn nog maar... Net nog geen drie jaar bezig. Ja. Hè? Ja. En, uh, dat, dat klinkt lang. Ja. Hè? Maar je, je moet een hele... Nou ja, cultuurverandering te, teweeg brengen. Ja. Gedragsverandering. In uh, IJsland hebben ze er dertig jaar uh, over gedaan. Goh. Uh, maar zie je wel al wat veranderingen? Doet het al iets? Nou ja, ik krijg signalen van de partners dat ze echt gedragsverandering zien. Dat we ook meer, ja dat klinkt heel bureaucratisch, maar meer jongeren in beeld hebben. Dus dat we meer zicht hebben op wat de jongeren doen, waardoor we daar preventief op kunnen inspelen. Eh. Uh, Harde data hebben we nog niet, want daar is het gewoon te ja. korte tijd voor om in nou, nog geen drie jaar uh, gedragsverandering uh, ja. te meten. De GGD doet iedere vier jaar een gezondheidsmonitor. Die kwam er net tussenin, kwam die er uh, tussendoor... Dus ja. voorzichtig zagen we vorig jaar in de eerste data... dat er wel minder alcohol en drugs gebruikt werd. Ja, is dat nou toeval? Maar daar, daar wil je een trend yes. in zien. Yes. Mm -hmm. ja. Dus ik hoop volgende keer en over vier jaar daarna... Ja. Dus je, je bent wel even de tijd bezig... voordat je echt hard als politiek kan zeggen... nou, hier zien we echt de... Wat, wat, is, nou, wat is nou het uh, daadwerkelijke verschil... tussen uh, het andere model en het IJslandse model... Er zijn verschillende modellen. Het ligt er echt aan waar je de focus neerzet. Het IJslandse preventiemodel gaat echt uit vanuit peer support ook met elkaar. En wat ik belangrijk vind, en dat zit daar ook in, uh, oude participatie. Want dat gaat nu gebeuren. Of iets meer, toch? Ja, nou ja, ja, dat is de reden waarom ik hier zit. Ja, Omdat we ja. op 28 januari een ouderbijeenkomst hebben. Ja. Kijk, natuurlijk doen jongeren iets. Hè. Uh, um, uh, die gaan alcohol of drugs gebruiken. Gaan op straat rondhangen. Vervelen zich een beetje en gaan gedrag uh, vertonen. Waarvan inwoners in de buurt dan zeggen... Nou, daar hebben we hinder uh, van. Ja. Natuurlijk moet je die, die jongeren daarop aanspreken. Uh, ik moet zeggen, het hoort natuurlijk ook bij de puberteit... dat je huis uitgaat en dat je op ontdekking gaat. En, het, het, het, het, het, en met je vrienden het, het, het, lekker zitten. En... Uh, ik vroeger ook uh, ja. uh, gedaan. Uh, sorry papa en mam, die zitten te <lacht> luisteren. Ik, maar ik was soms liever bij mijn vrienden dan thuis... Uh, maar dat hoort, uh, ja, dat uh, hoort. erbij. Maar daar moeten wel grenzen aan, aan aangesteld worden. En uh, als een twaalfjarige om half twaalf s'avonds uh, nog buiten loopt... vraag ik me als wethouder wel af. Ja, natuurlijk heeft dat ook met de puberteit te maken. Maar dat heeft ook ja. te maken met hoe de, de thuissituatie in elkaar zit. Ik heb zelf twee dochters van 14 en 16... Die nu ook zullen luisteren. Maar als die om half twaalf s avonds in een uh, kort rokje de deur uit willen gaan... dan staat er een hele grommende vader <laughs> bij de voordeur. En daar komen ze echt niet voorbij. Nee. Nou, dus het heeft ook... Dus je kan niet alleen naar de jongeren kijken. Je moet ook naar ouders kijken. Je moet naar de uh, gezinssituatie kijken. Je moet daar soms juist in ondersteunen. Eén oudergezin. We hebben heel veel echt... Scheidingen ja. in zijn antwoord. Heel veel eenoudergezinnen. Ja. dat brengt allerlei problematieken en vraagstukken met zich mee. Dus we moeten ons als gemeente. en als Zandvoort preventiemodel niet alleen op de jongeren richten, maar dus ook op de ouders. En we merken dat heel veel ouders. ook gewoon met, met vragen zitten. van deze tijd. Social media, hoe zit dat nou? Um, maar hoe zit het dan met die alcohol en drugs? Uh, nou, en daarom hebben we die ouder bij bijeenkomst, uh, omdat we. Ook heel veel online uh, sessies doen. En we zien dat die heel go goed en druk bezocht worden. Maar nu gaan we een fysieke bijeenkomst ja. doen. Met uh, onderwerpen over social media. Hoe ga je daar nou mee om? Uh, uh, um? uh, maar ook hoe ga je nou mee om met een puber... die toch even wil nou ja, ruiken en proeven aan alcohol, aan drugs... aan... Nou, en, en, uh, uh, ja een, een puber krijgt ook wat, wat gedragsveranderingen, wat, stert, stert, stert, wat ja. streken, ja. En wat is nou normaal en wat is nou niet normaal. Dus waar kan je als ja. ouders denken, nou dit hoort bij puberteit of nou, dit is wel gedrag wat er eigenlijk niet bij uh, hoort, dus daar moeten we op in uh, ja. Er, er komt ook een pedagoog spreken en de ouders kunnen kiezen voor verschillende workshops uh, over mentale gezondheid omgaan en met verleidingen en algemene uh, opvoedvragen. Uh, wat, wat, dit, dit, dit is de eerste keer dat jullie dit doen, hè? Ja, de eerste keer dat we het zo groot doen. Je ziet dat heel, heel veel partners, pluspunt... Maar ook basisscholen mm -hmm. organiseren ouderavonden... Waar, waar thema's voorbij komen, social media, dat soort dingen. Maar is, dit is het eerste dat we, dat we met z'n allen, met alle partners... centraal een bij elkaar doen... waar een pl pl plenaire sessie is... en dan ouders twee van de drie workshops kunnen kiezen... Ja, het zit goed in elkaar, maar ook kijk dit. Dat vind ik ook ja. echt zo goed. Die zijn ook op school geweest. Ja, die zijn van school. Ja, ja echt, echt prachtig om te zien hoe dat, uh, hoe dat werkt. Er komen jongeren op school en die gaan dan toneelstukjes doen. Okay. En tussen de toneelstukjes uh, gaan ze weer in kringen praten met de kinderen. Mm -hmm. Komt van alles los natuurlijk. Dan gaan ze weer het volgende toneelstukje doen. En je kiest als leerkracht, kies je een onderwerp. Dus dat kan uh, best op social media zijn. Het kan iets met liefde zijn. Het kan... Uh, uh, überhaupt uh, het anders zijn kan aan bod komen. En uh, dat dat nu dan ook daar op die 28 januari uh, aanwezig is... is wel echt goed. Ja. Ja. Worden mensen ook uh, persoonlijk uitgenodigd... of is het een algemene uitnodiging? Vanuit ons is het een algemene uitnodiging vanuit de, de, de gemeente. Mm -hmm. We hebben overal flyers, afgelopen dagen verspreid uh, en posters. Maar ik weet wel dat een aantal uh, partners, jongerenwerk... Uh, huisartsen ook wel nou ja, hun specifieke doelgroep kennen. En ik verwacht dat er ook wel uh, specifiek op gewezen wordt naar bepaalde ouders. Van hé, hey, denk al om 28 januari wordt er iets georganiseerd. Misschien is het handig en interessant als je daar naartoe gaat. Ja, en voor kinderen van tussen de 10 en de 18 jaar? Ja. Ja. ja, dat is de doelgroep, maar je, je, je mag van iedere leeftijd ben je eigenlijk. Uh, uh, welkom, maar we richten ons nu op de 10- en 18-jarigen. En als een 18-jarige nou zegt: Ik wil eigenlijk ook wel mee die avond, is, of is het echt alleen voor ouders? Nou ja, van mij mag je mee, maar uh, waar we over vertellen, waar de, de inhoud om gaat, dat sluit aan bij voor de, ouder. de ouders. Maar ja. als een 18- uh, een of zelfs een 14-jarige zelf mee wil om er zelf ja. ook het verhaal van te horen, zijn ze natuurlijk welkom. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat ouders misschien zeggen. Uh, als 18 jaar, ga maar mee. Wij gaan als gezin dit horen. Ja. Uh, ja. Omdat het uh, moeizaam ja. gaat, bijvoorbeeld thuis. Ja. Dan hoor je het ook uh, van de andere kant. Dan kun je het samen misschien ja. ook weer oplossen. En het is op een mooie locatie. En het ja. is een mooie locatie. Nou ja, je kijk, je, je <laughs> probeert ook iets te doen... Wat, wat een toegevoegde waarde geeft. Wat ook leuk is om naartoe ja. te gaan. Dan kan je natuurlijk in een, in een zaaltje achteraf gaan zitten. Maar dat wil je niet. Dus we gaan naar het circuit van Zandvoort, ja, daar gaan we in mooie uh, uh, skyboxers... of hoe dat ook uh, uh, heet, uh, loungers, gaan we, uh, gaan we die centrale uh, meeting doen... en de, de workshops. Want je hebt daar zoveel mooie plekken om uh, de workshops te verdelen. Ja. Al die boxen, ja. of al die zaaltjes. Ja. Dus, en de een is, is heel mooi aangekleed. Kun je ook nog ja. een beetje het racegevoel ja. meekrijgen. En het gaat over kinderen. Dus ik kan me ook voorstellen dat je uh, moeite hebt om oppas te regelen. Of dat je één uh, gezin bent en denkt... Ja, wat moet ik ja. nou met mijn kind? Nou, daar hebben we ook uh, uh, uh, over nagedacht. Nou. Dus die zijn ook welkom. En die uh, kunnen lekker in de Formule 1-simulatie... Uh, onder begeleiding nou. van jonge werkers kunnen ze gaan racen. Uh, wat leuk. Uh, racen. Ja. Dat goed, dan wordt Misschien... de drempel nog lager ja, dan om dan wordt naar de drempel nog lager. De ja. kinderen vinden het leuk om even te racen. En de ouders zitten verderop uh, naar een, wow. een workshop of we, te luisteren. Hoeveel mensen, hoeveel mensen verwachten jullie? We verwachten er 30 of 40. Mm -hmm. Maar ik hoop er... Uh, ja. 100. 100? <laughs> ja, ja, nee, ja zoveel mogelijk. Dan ja. moeten we alleen meer uh, stoelen neerzetten. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat ja. is geen probleem. Nee hoor. Nee, nee daar zeker niet. <laughs> En het is van kwart over zes tot um, half tien. Uh, ja, maar het programma begint om kwart over zeven. Dus het is inloop. Het, een van de doelen is, wat ik zei, peer support. Peer gesprek ja. bij de jongeren. Maar ook juist bij de ouders. Zodat je ook met elkaar in gesprek kan. Ook van elkaar kan leren. En ook soms denk je... Ik sta er niet alleen voor, er zijn meer vaders of moeders die mm -hmm. tegen deze problemen ja. aanlopen. Dus het is ook juist bedoeld ja. om met elkaar elkaar te leren kennen en in gesprek te gaan. Dus we gaan om kwart over zes open, maar dan is de inloop. kan je leuk even, even een borrel, een, een, een, een frisje drinken en met elkaar praten. <laughs> ja. Automatisme, jullie hoorden wat ik iets in. Kwart voor zeven begint het plenaire gesprek en, en, en dan gaan we in workshops uh, uit, een uit, uh, uit één. En dan volgens mij rond kwart over negen sluiten we de avond af en is daar nog uh, de mogelijkheid om na te praten. Ja. En wanneer is het voor jou dan geslaagd, zo'n avond? Uh, als ik om uh, na kwart over negen allemaal enthousiaste gesprekken met uh, uh, ouders heb. Dat ze echt een toegevoegde waarde ja. hadden aan deze avond. Ja. ja, want ze moeten zich wel openstellen. En dat is vaak ook moeilijk, hè? Ja, dat, dat is lastig, Dat hè? je zegt dat je een probleem hebt. Of dat je zegt dat je... Ja, het is allemaal een beetje moeilijk om te vertellen van... Ja, mijn kind zit aan de drugs of mijn kind drinkt. Ja. Dus ja, dat is of, mooi als je je daar dan open kan stellen. Of ik heb het zelf lastig, waardoor mijn kind. Ja. Hè, en dat is natuurlijk interessant, want dat maakt ook onderdeel uit van het Zandvorst-preventiemodel. Want dit is ook wel een uitdaging. Want het is wel een dorp en ons kent ons. Dus wij mm -hmm. zien dat de online sessies die wij organiseren heel druk bezochten worden. Omdat je daar toch wat anoniemer bent. Dan mm -hmm. hè, kan je ook je naam. Je kan, ja. je, je, bent, je, ja. je, je, kan je camera ook uitzetten. Uh, ja. En je, en je ziet niet dat je buurman toevallig ook in die sessie zit. En je buurman ziet niet dat jij daar uh, zit. Dat zien we als antwoord wel heel erg terug. Hè? Dat er een soort angst is om erover te praten. Want nogmaals, ons hm. kent ons. En, ja. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Dat, wat de burgemeester ook zei. Van, je moet omzien naar elkaar. Ja, nou, als is... iemand een probleem heeft. Ja. Niet verafschuwd kijken. Maar van, kan ik je helpen? En daarom ook He? deze sessie. Ja. Zodat je ook met elkaar in gesprek ja. kan. En elkaar dus ook kan ondersteunen misschien en denken... ah, jij woont bij mij een straat verderop. Dat laat ik volgende week eens een keer bij je langs. Gaan, ja. en een kopje thee drinken... en samen eens ja. bespreken hoe we ja. met deze uh, issues omgaan. Ja. Ja. Nou, duidelijk. Heel mooi. En staat er dan voor uh, het jaar verder... nog staan er dan nog andere dingen op de planning? Want nu is het met de ouders. Maar wat is dan de volgende stap? Of is, daar, is, is het nu even tot nu? En dan... Nee, ja, dit is gewoon een ongoing... Ja, ja. Onze beleidsambtenaren be, be, be zijn hier echt gewoon dagdagelijks mee bezig. Met jongerenwerk, met Pluspunt. Met, weet ook, met de basisscholen waar we mee in gesprek zijn. Met sportservers, met de sportverenigingen. Ja. Dus nee, dit houdt er niet op. Dit en gaat, zullen ja. er zullen nog meer bijeenkomsten zijn. Maar iedere dag wordt er iets in kader van het Zandvoort preventiemodel georganiseerd. Buitenschoolse activiteiten. We noemen het niet altijd Zandvoort preventiemodel nee. om juist ook die, die lading eraf te halen. Oh ja. hè? Maar als je kijkt, naar, nou, er komt straks weer een schoolvakantie aan. Dan gaat de jongerenwerk en de sportservice... gaan weer allerlei buitenschoolse activiteiten doen. Ja. Uh, er worden voetbalwedstrijdjes georganiseerd. Met oud en nieuw is er een uh, zaalvoetbal Superleuk. Uh, een toernooi georganiseerd. Allemaal in, eigenlijk in het tand van het zandvoort. Het ja, preventiemodel. Dat Zorgen dat jongeren bezig zijn. Ja. Actief ja. zijn. Van die bank sporten, afkomen. Van de bank afkomen. En ja. niet in de openbare ruimte gaan hangen. Gaan vervelen. Uh, ja. uh, gaan hinderen. En daardoor ja. wat sneller naar alcohol en drugs grijpen. Maar zorg dat ze lekker in ja. be beweging komen. Yes. Dat ze gaan doen wat ze willen doen. Ze mogen zelf bedenken. Ja. Wat wil ik gaan ja, doen? Want creatief en sport, dat is gewoon zo goed voor je. Ja. En muziek. ja. En dat ja. noemen we niet allemaal zoant voor nee, preventiemodel, maar dat komt er wel allemaal ja. uiteindelijk van. Voorlopig, 27 jaar nog, uh, zijn jullie hier nog mee bezig? Ja, zo lang zal, zal ik geen wethouder meer zijn, denk ik. Los van de verkiezingen. Maar je weet het nooit. 27 jaar wethouder. Je weet het hè? nooit. Nee. Nou, in ieder geval heel hartelijk dank voor de uitleg. Ja, en, heel, uh, mooi, heel mooi dat je hier was. En uh, nou ja, ik denk dat wij elkaar nog wel uh, spreken voor de verkiezingen.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 Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Uh, vijf voor half twaalf zijn we. Ho, ho, ho, ho. Marja, wat doe je nu? Ja. <laughs> Mar, Marja, Marja, Marja de rem deed het niet. <laughs> Ach, dat kan je hebben. Hè. Uh, nou, uh, uh, Carina, het was een uh, mooi, uh, mooi gesprek ja, met... Heel uh, Goede dingen is dan voor ja. die er gebeurde? Voor nou, er voor gebeuren niet alleen dat soort goede dingen... maar ook voor de oudere ook gebeuren voor ouderen gebeuren goede dingen. Ja. Want maandag 19 januari, dat is uh, uh, komende maandag... van half vier tot uh, half zes in de bibliotheek... Uh, is er een uh, senioren veilig online, laat je niet oplichten. En uh, daarvoor hebben we aan de telefoon klaartje... Uh, Klaartje Kosters. Klaartje Kosters. Ja, goedemorgen. Klaartjes. Uh, laat je niet oplichten, senioren veilig online. Uh, ja, jij bent, jij bent daar verantwoordelijk voor bij, uh, bij de, ja. bij de uh, bibliotheek. Uh, wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er?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 Uh, uh, informatie uit datalekken wordt dan doorverkocht voor veel geld. En ja. anderen gaan daar dan weer mee aan de slag. En, uh, Erg ja. eigenlijk dat je daar je werk van maakt. Dat er nee. hele hallen vol zitten met mensen die de hele dag bezig zijn met uh, ja. Ja, frauderen en oplichten en...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 Dit is nu een eenmalige bijeenkomst, okay. maar we herhalen dit, uh, meer, ja, uh, vorig jaar is het ook een bijeenkomst geweest. Dus het wordt iedere keer wel herhaald. En wat ik ook zou willen zeggen, we hebben in de uh, bibliotheek uit Kennemerland op maandag uh, spreekuur van 10 tot 12 En ook op woensdag bij pluspunt van half tien tot twaalf. En mensen kunnen ook altijd langskomen bij het digitaal spreekuur uh, met hun uh, met telefoon van is dit berichtje nou echt of niet. Dus uh, als mensen zich ergens onzeker over voelen, kom gerust langs, want dan kijken we gewoon even mee. En uh, oh, dus goed, dat wil hoor. ik ook benadrukken dat, ja, dat mensen vooral er niet zelf mee moeten blijven zitten. Maar ja, uh, het is altijd fijn als je even iemand mee kan kijken. Ja, en je kan je aanmelden via 023 511 5348. Ja, klopt. Dus nogmaals, 023 511. 5348 of digitaal sterk at bibliotheek En het is gratis. Ja. En het is gratis. Ja, het is gratis. Ja, het is gratis. En uh, op uw telefoonnummer, uh, spreek, daar, uh, mocht u de voicemail krijgen, spreek gerust uh, uh, in van ik meld me aan, want dan, uh, dan bellen we u gewoon eventjes terug. Dus dan uh, komt het ook in orde. Ja, ja. En hoeveel, hoeveel aanmeldingen zijn er nu? Uh, we hebben er nu uh, uh, tegen de dertig. Oké, okay. ja, dat is ja. best veel. Ja, zeker. Ja, dat is uh, nou daar ben ik ook echt hartstikke blij mee. Want, nou, dan uh, zie je dat het leeft. Ja, en dat er ja? behoefte aan is. Ja. ja, precies, dat er behoefte aan is. Ik ben ook echt heel blij dat we dit zouden in samenwerking doen... met al die partijen in uh, Zandvoort, pluspunt en de gemeente en de, nou, en de politie natuurlijk. Dus dat we echt samen optrekken om mensen te informeren hierover. Want dan kunnen we samen gewoon veiliger blijven in, ja. uh, in Zandvoort. Zeker, nou dat is een heel uh, loffelijk streven. <lacht> en uh, ik hoop uh, dat, uh, dat het heel druk gaat worden... en dat er heel veel senioren daar uh, heel veel uh, uh, profijt uh, van uh, gaan hebben. Ik hoop het ook inderdaad. Ja, heel erg bedankt. En uh, ik hoop dat ook. En, en nogmaals, mochten er, er andere vragen zijn... kunnen mensen ook altijd ook gratis langskomen in de spreekuren. Ja, nogmaals, nummer 023-511-5348... of digitaalsterk.bibliotheekzuidkennemerland.nl. En het is nogmaals gratis. Hartstikke bedankt, Klaartje. Graag gedaan, een hele fijne dag, fijne uitzending. En een mooi weekend. Een weekend. Oké, okay, dankjewel. Doei, doei. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, en we zijn bijna kwart voor twaalf... dus we hebben nog een muzikaal kwartiertje. En dat doen we heel vaak met Willem... Willem... God, ik ben jouw naam altijd... Ja, achternaam ben ik altijd kwijt. Ik heb het al gezegd. Ja, Willem Ja. Ja, we weten het. Ja, he. En Deel Stroomman is uh, natuurlijk verantwoordelijk voor uh, het, uh, het gege gegeven van het... Uh, uh, wat was het ook weer? Classic Concerts. Dat zeg ik, Classic Concerts. Classic Concerts. En het is uh, deze, uh, dit weekend uh, het Kennemer Jeugdorkest. Ja. En dat uh, staat sinds Medio 2024 ja. onder leiding van dirigent Christian Kruijen, ja. Kruijvenhoven. Uh? Ja. ja, Met weet ik van uh, Odili. Uh, Celano, op Celano. Ja, ja, ja. En Pau Hernandez. Waarom hebben die mensen anders een moeilijke naam? Omdat ze uit een ver land komen waarschijnlijk. Ah, <laughs> dat is Denk het. ik, maar dat weet ik niet zeker. Vertel. Wat ja, gaat, op, wat wat gaat, wat er gaat er het allemaal worden? Nou, wat in ieder geval gaat gebeuren, dat uh, kennen mijn jeugdorkest. Ja, Matthijs Broers. Ja. Dat die is dus de dirigent altijd geweest van uh, dit orkest. En de vorige keer dat ze bij ons waren in de dorpskerk was het zijn laatste optreden. Met dit uh, Kennenbaar Jeugdorkest. En uh, ja, het is voor alles is zijn leeftijd. Dus dat was voor hem ook van ja, jongens, ik moet gewoon wat rustiger aan gaan doen. Hij is nog steeds dirigent. Oké. Okay. Hier op Zandvoort van dat ja, Dames, Zandvoort. Dames-Herenkoor, mm -hmm. zeg maar. Daar is hij dirigent. En uh, nou is het zo dat hij is in staat om in zijn eentje een heel orkest, een heel koor gewoon op te tillen. Zo'n zo vent is dat hoor. Zo ziet hij er ook uit. Maar en zo is, ervaren de koorleden het ook. Dat, absoluut, ja. zonder meer. Ja. En, uh, maar met zo'n kennemeel jeugdorkest... Ja, daar had ik het zo... toevallig gisteren nog met mensen over. Zo'n kennemeel jeugdorkest, het is niet zo dat als je de maat kan slaan... dat ze dan gaan spelen. <lacht> nee, <lacht> het, zijn allemaal, het zijn allemaal pubers. Dus ja. ja. daar komt ja. heel wat bij kijken. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar deze Christian Kuivenhoge... Hoven, die dus sinds uh, vorig jaar uh, nu uh, de nieuwe dirigent is... van het uh, Kennemer en Jeugdorkest. En, uh, het orkest is sinds uh, in 1995 ontstaan... door een fusie van het Haarlems Jeugd Jeugdorkest... en het Bloemendaals Jeugdorkest. Ja. Ja. Want de orkesten waren te klein? Moest het groter worden? Ja, dat was, ja? Dat was erg klein natuurlijk. Dus, ja. uh, nu ook, we hebben morgen... Uh, hebben we dus uh, 28 uh, orkestleden. Oké. Okay. Dus, oh. nou ja, dat is dan goed. Maar als je dat dan door de, door de elf gaat delen... dan kom je ja, toch wel nee. aan een krap gedeelte uit. Dus dit, dit, dit gaat echt mooi. goed, ja. zonder meer. Maar als je dit, uh, in, in dit uh, orkest zit... Ja. tot welke leeftijd mag je dan blijven zitten? Nou, dat wordt niet zo gezegd, maar... Laat ik zo zeggen, ik kijk naar mezelf. Ik zat vroeger in een studentenkamerkoor dat ik meezong. En toen waren er weer nieuwe meisjes op het koor gekomen... die met een roestige fiets Amsterdam gingen ontdekken. En toen dacht ik... Dit ik blijf is, nog even. Dit is, helemaal, dit is niet helemaal mijn leeftijd. Oh, ik dacht, oh, oh, nee. oh, ik dacht andersom. Nee, ik, kijk, ik was dertig en zij waren dus 18. denk oh, ja. ik. Dacht, ja, ja. Het is een beetje te groot. Het is geen jeugdorkest is daar nee. ook, dus op een gegeven moment... Dan ga ik maar. Ja, da... <laughs> dus op een gegeven moment ging je eigenlijk... het driekwart van het koren in één keer ermee ophouden. Dus dat is iets dergelijks zou je hier dus ook uh, regelmatig kunnen hebben. Maar men speelt dus muziek van uh, Jean Sebelius. Julius Röntgen, dat is een Nederlandse componist. Ja. Dat is niet de man van uh, de Röntgen-foto's. Dat is een andere dan En uh, Claude Debussy natuurlijk... Ja, en dan gaan dus die twee, uh, die uh, Odile Celano en die Paul Hernandez, die spelen dus een uh, sonate voor cello en Piano van uh, Ludwig van Beethoven. Dus dat is uh, apart. Naast dit orkest spelen zij, maar zij zijn van dezelfde leeftijd. En zij zijn beide dus van dat... Uh, hoe heet dat? Uh, waar stond het hier ook alweer? Zij komen dus beide uit het Prinses-Christina-concours. Ja. Okay. Ja, dus die ook jaarlijks bij ons altijd uh, even ja. mm -hmm. laten zien wat ze kunnen. Dus wat dat betreft klopt het. Ja. Nou, dat Maar is leeftijd mooi. Passen, ze daar wel, uh, passen ze daar wel bij. Ja. Dus uh, ik kijk heel uit naar uh, wat dat morgen mag, uh, mag brengen. En ook, ja, dus ik ken natuurlijk die Matthijs broers goed. Mm -hmm. Dus ik weet niet of die morgen komt... Mm -hmm. Maar ik ben dus wel benieuwd hoe deze Christian Kuivenhoven daarvoor eh, gaat staan. Want nogmaals, het is, uh, het is geen onwelf, maar het is jeugd. Dus ja, het gaat wo woest. Het gaat wild. En het is rumoerig en het is gedoe. En ja. je moet dus uh, stilte zien te krijgen en dan nu beginnen. Weet je? Dus dat, mm -hmm. dat zijn toch wel. Dat is wel leuk om te zien. Dus. Ja. Kijk, is... je kijk, ja, trouwens ook naar het programma op, op tv van uh, de Maestro. Dat? De Maestro? Nee, kijk ik niet naar nee. Nee? Nee, nee. nee. nee. Omdat? Omdat wij voor onze predikant geen televisie mogen kijken. Ach. Echt waar? Nee. Oh. Oh, het, het, het, het viel hier even stil. Ik denk. We dat dacht doe nou. je dat toch flieken? Willem toch? Ja, Willem toch? Ja, nee hoor. Oh. Maar, maar je kijkt niet. Ik kijk eigenlijk nergens. Ik heb geen tv thuis. Nee, dan is het lastig oh, kijken. Oh, niet omdat je die mag, maar omdat nee, maar je die hebt. Nee, maar, kijk, wij kwamen hier wonen in 2018. En de eerste avond dat wij s'avonds... We hadden nog ineens een keuken, die was nog niet eens klaar. Dus ik frieten gehaald. En we gingen daar met het bordje op schoot en de tv erbij aan. En toen zeiden we alle twee spontaan tegen elkaar... Wil jij dat nog eigenlijk zien of zullen we het maar uitzetten? <laughs> toen hebben we de, eerst gewoon de tv gewoon uitgezet... Toen later hebben we dus het uh, abonnement afgezegd. En toen vervolgens de televisie buiten bij de boom gezet. <laughs> het is een uitstekende oplossing. Echt absoluut. weer. Ja. Dus, uh, ja. dus nu eet je friet aan tafel. Ja. ja. ja keurig. Heel netjes. Keurig Met, een boek. Met een boek. Met een boek. <laughs> of een luisterspel. Ja, nee. Een hoorspel. Dus, dus ik ben uh, morgen dus heel benieuwd naar uh, deze mensen... Het is dus uh, 19, is het morgen? Ja, zondag 18 uh, januari. En het begint om drie uur. En het is in de dorpskerk aan ja. het kerkplein. Dorpsplein, hoe heet dat daar zo? Ja. ja. En uh, daar is het dus, dan gaat de deur om half drie open en om drie uur uh, gaan wij beginnen. En wat kost het? 10 euro entree. 10 euro entree? 10 euro entree. En dan, en dan en krijg je ook een kopje koffie voor de kinderen. En voor kinderen? Krijg je voor mij. Ja, de kinderen ja. die krijgen dus uh, de, de helft uh, korting nog, zeg maar. Oké, okay. ja. Dus uh, dat is ongeveer wat het, uh, wat het zal gaan zijn. Dus, uh, maar is het de eerste keer dat zij hier komen? Is het is de of eerste niet? keer dat ja? het met okay. Christian Kuif verhogen. Want uh, in 2024 is uh, Matthijs Broers nog ja, geweest. Dat ja. was de laatste keer dat hij kwam. En dat was natuurlijk heel leuk, dus ik raak met hem in gesprek. Hij zegt: Goh, ja, jij bent hier de organist van die dorpskerk. Hij zegt: Ik, zou best, ik heb een koor inhalen, en ik zou best eens een keertje wat met jou. Uh, ...samen willen doen. Dus dat hebben we toen uh, in de zomer hebben wij toen uh, een concert georganiseerd... ...met een koor van hem en ik, Orgel. en uh, okay. Dat was heel aardig. Dus, uh, ja. Heb jij het, uh, het kennemer jeugdelkast wel gehoord? Dat is ik. Ze zijn bij ons geweest. Oh, dat is... Uh, ja, ja, ja, oké. Okay. Maar ja. er zitten wel wisselingen in, neem ik aan. Dus die zitten kinderen natuurlijk die, ja. Uh, ja. gaan eraf. En ik denk en... dat een heleboel die daar toen zaten... ...dat die inmiddels alweer verder, ja. uh, verder op gegaan zijn. Daarom? En het, het, zeggen ze ook, ja, het zit er een beetje tussenin. Een kind kan dus op de muziekschool kan je dus in een muziekensemble terechtkomen. Mm -hmm. Dat je met elkaar gezellig gaat spelen. Maar ja, als je dan wat meer wilt... dan kom je dus in dat uh, Kennemer Jeugdorkest. En welke instrumenten zitten er allemaal in? Alles. Het hele symfonieorkest, alles zit wow, daar. Alle instrumenten knap, die je kan verzinnen, die zitten daar. En uh, zij doen, waarschijnlijk, dat weet ik niet durf ik niet hardop te zeggen, maar dat neem ik aan. Zij doen ook bemiddeling voor kinderen om een uh, instrument te, te bemachtigen. Als een kind dat zelf niet kan betalen of wat ook, ja. dan ook. Okay. Ja. Uh, dat er dus een instrument beschikbaar is om, uh, om te bespelen. Zeggen Stradivarius, waar of zo. Dat. Ja, dat is uh, echt heel duur. Het <laughs> ja. is heel duur überhaupt om een uh, instrument dat is, die uh, instrumenten aan te schatten. Ja. Uh, dus ja. In Haarlem zit zo'n winkel ja. die daar... Uh, Verhuur doet ook. Dus ja, hij is een vriend van mij. Nou, ja. hoef ik wel niks te vertellen, Dat weten we dus. Jij kent ook iedereen, hè? <laughs> wij kennen elkaar ook, geloof ik, hè? Ja, ik ken jou wel. Ja. Ja. Toch wel? Ik ja, ik het weet iemand. zelfs je achternaam. Ja. <laughs> maar nee, maar inderdaad, het is ook wel ontzettend leuk wat wij hier in Zandvoort doen met dat uh, klassiek in de klas. Ja, klassiek. Hè, in de klas, uh, mij wat jij elke keer ook wel vertelt over dat. Uh, Orgel wat je in het elkaar zet. Was leuk. Ja. Nou nu gaan we weer uh, binnenkort uh, saxofoon doen. Ja. Ja. En uh, we hebben pas dwarsfluit gehad. Oh ja geweldig. Dus je hoopt gewoon dat er kinderen aan de strijkstok blijven hangen. Ja. Van de ja. Maar goed. Ja, en doe je nee. uh, dat alleen op de Harnisgraafschool? Nee, nou, het is wel echt de bedoeling om het door heel Zandvoort te ja. doen, maar nu heb ik weer eventjes uh, als cultuurcoördinator ja. het ook. Gewoon omdat wij samen zijn met de Maria... Ja. Uh, ja, hebben we in één keer wel veel meer kinderen die ja. we uh, kunnen bedienen. Ja. Maar uh, ja, het is zit, zit, zit er nou talent uh, ja. in zo'n klas? Ja. Dat je denkt van nou, dat is iemand Zeker. die kan uh, ja. wel een muzikant worden. Kijk, nu ben ik op vrijdag vrij... maar de tijden dat ze bij mij in de klas uh, viool deden en cello... omdat ja. er een ruimte moest zijn. Ja. Ik zeg, ik mag wel in mijn klas, ik ga gewoon ja. nakijken... En, ja. Maar dan hoor je het en dan zie je kinderen die echt ja. meteen alles goed vasthouden. Ja. Uh, ja. De toon kunnen pakken ja. uh, en heel enthousiast ja. zijn. Ja, zeker. Uh, ja. En verder niks met muziek hebben, maar gewoon zeggen, nee, nou, dit vind ik nu echt dit, leuk. Ze ja. komt er zo tegen. En die zitten dan in groep drie. Hè, dus die hebben dan, oh, kijk, als ze op de muziekschool dan gaan... Ja, ja, ja. Ja, nou, maar Willem, Willem, als jij uh, uh, je orgel uh, ja. bespeelt, geef je dat ook wel eens door aan andere uh, kinderen? Nou, kijk, die kerk is natuurlijk een verhaal apart. Dat daar komen eigenlijk geen kinderen. Nee. Die, die zondagochtenddiensten die ik hier speel. Maar ik heb wel een paar keer gehad dat buitenspelende kinderen voor de kerkdeur. Die zeiden, wat ga jij eigenlijk doen? Ik zeg nou, ik ga even orgel spelen. Oh, ik zeg nou, kom maar even kijken. En het is... Twee, drie jaar geleden, hè? en nog kom ik ze tegen. Ze zei: Hé, hey, jij bent van het orgel. <laughs> maar ze zijn zelf niet. Uh... Ze, zijn niet nee, ze zijn wel mee naar boven geweest. Ja? Ik heb ze dus wel. Uh, had ik dus het doelorgeltje niet bij de hand. Maar hebben ze, dus toch, ze hebben toch een beetje met vingers een beetje op dat orgel gespeeld. Ja. En toch uh, erg enthousiast. Over maar het, op... het orgel is vrij zwaar, hè? Om te bespelen. Nee hoor, dat Nou ja, wel. Maar, is... maar daar kom je als kind kom je wel uit hoor. Ja? Ik heb een negenjarige op, op orgelles. Die komt uh, uit Amsterdam af en toe hier naar Zandvoort... Oh, om ja. uh, voor zijn orgelles te doen. Dus, dat is grappig. Uh, ja, nee, dat, uh, dat komt wel goed. Ja. Hé, uh, hey, maar, maar zondag, zondag wordt een groot zondag. feest. Ja, dus half drie gaat de deur open. Drie uur gaan we beginnen. Dit is het Kennemer Jeugdorkest... onder leiding van Christian Kuivenhoven En uh, solo's van uh, Odile Celano, Cello en Paul Hernandez... Uh, piano. Ik ben benieuwd. Zij komen uit het uh, Prinses Christina concours En het, dit hele orkest... Ja, uh, je hebt dus jeugdorkesten van uh, orkesten. Grote orkesten die een jeugdafdeling hebben. En uh, daar zit dit dus precies ertussenin. Dat is natuurlijk heel grappig. Ja, en ja, je hoopt dat ze doorstromen natuurlijk. Nou ja. ja, kijk, het punt is... Hier bij dit orkest is dus uh, heel erg veel gezelligheid... Het gaat over muzikaliteit. Maar ze komen er allemaal binnen elke week weer. Gaan ze repeteren in Haarlem. En uh, Remonstrantse Kerk, daar repeteren ze dan met elkaar. En dat is, dat is gewoon een gezellige boel s'avonds. Dus, ja, ze zijn van de straat. Leuk hoor. Ja, ja. Maar, ja, dus men blijft vanzelf daarin. En ja, je moet wel wat kunnen. Dus... Je moet een ja, auditie doen. Ja. Als je zegt, van, nou, laat me wel leuk om mee te doen. Nou, kom maar. Nou, nou ja, een triangel dan. Dat kan niet. Dan nog. Dan nog hoor, inderdaad. Maar nee, je moet dus wel auditie komen doen. Maar dat regelen zij allemaal. Ja. En uh, ja, en de, de, de, de leden blijven vaak vele jaren. Omdat ze het leuk vinden om te ja. ja, je wordt ook echt vrienden, denk ja. ik. Maar he? ook heel veel gezelligheid. Ja. Want ja, je hebt je instrumenten en daar kan je lekker mee spelen. En dan zitten er ineens 30 mensen die dat allemaal doen. Dus ja. ga je met ja, elkaar. Ja, ja. Leuk hoor. Ja, en het mooi. zijn stukken die je niet in twee weken instudeert. Nee. Dus je bent echt wel een tijd ja, bezig. Je moet ook serieus zijn. En je moet, het Op, is echt een hoog niveau. Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dat ga je dus nu zien. Ja. ja, nou, we zijn zeer benieuwd. Uh, ja, knap Dank je wel voor het langskomen. <laughs> ja. En uh, maak er een hele mooie dag van. Dat gaan we zeker doen. Wij gaan zo nog één plaat draaien. En uh, uh, straks uh, za uh, uh, Zandvoort op zaterdag. Met uh, Benna Veuge en uh, ja. Rob uh, Harms. Ja. Dat, uh, dat, ja dat Wordt is, uh, ook weer een feest. Mooie programma's hierbij ja. zetten. Heel mooi. Ja. Dus ik zou zeggen, blijf allen hangen. Ja. Uh, uh, digitaal en, en uh, uh, aan de radio. Want we hebben ze overal te beluisteren en uh, te ontvangen. Waar je ook bent. Ik luister vaak naar de boodschappen Marja, de techniek doen. en de platen. En Carina en uh, ik heb, uh, heb, heb, heb, heb hier, heb hier en, gezeten. Met veel plezier. Met veel plezier. Ja, Carin? Aui. Aui. Aui. Wat gaan we doen, uh, Marja? Uh, Pharrell Williams met hem. Oh, oh, ja, kijk. Dat was zo loop ik dadelijk ook naar buiten. <laughs> Oké. Okay.